Jury Stubenitski met het NOS-journaal. Eén van de 43 studenten die sinds september worden vermist geïdentificeerd. Dat zeggen twee Mexicaanse overheidsfunctionarissen. De stoffelijke resten van het slachtoffer werden gevonden bij een vuilnisbelt. Andere resten worden nog onderzocht. In september werden de studenten opgepakt bij rellen in de stad Iguala. De politie leverde ze uit aan een drugsbende... die ze op een afgelegen plek zou hebben geliquideerd. De Nederlandse hockeyvrouwen liggen uit de strijd om de Champions Trophy. Oranje verloor in de halve finale van Argentinië. In de laatste minuut maakte de Argentijnse Rebecca het beslissende doelpunt. Het werd 2-1. In de finale speelt Argentinië tegen Australië. Nederland speelt tegen Nieuw-Zeeland om het brons. In meerdere Griekse steden zijn afgelopen avond zware rellen uitgebroken. In Athene werden winkels geplunderd en is een busstation vernield. In Thessaloniki werd de politie bekogeld met brandbommen. Aanleiding voor de rellen was de herdenking van een 15-jarige jongen... die zes jaar geleden door de politie werd doodgeschoten. Zeker honderd reilschoppers zouden zijn opgepakt. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De echtgenote van de Zimbabwaanse president Mugabe... heeft een hoge post in de regeringspartij gekregen. Ze is benoemd tot hoofd van de vrouwenafdeling van de partij... die het land al tientallen jaren regeert. Analisten zien dit als een stap op weg naar de opvolging van haar man. Grace Mugabe zei onlangs al dat ze haar man wil opvolgen. In Zwolle is een stille tocht gehouden voor de 54-jarige straatmuzikant... die dinsdag bij een supermarkt werd doodgestoken. Ongeveer duizend mensen liepen mee, onder wie de burgemeester... en de vrouw en kinderen van de Bulgaarse straatmuzikant. De vermoedelijke dader, een jongen van 17, zit vast. Zijn motief is nog onduidelijk. Het weer, droog en kans op lichte vorst- en mistbanken. Overdag trekt regen over het land. Het wordt 5 tot 8 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. 6.9 ZFM Oeh Yeah Ah yeah Oeh. Sexy als ik dans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 speak is the right here Until we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 The Winter Subice. The Winter Surface Do you belong to what you're hanging on to? Are you gonna